Variaria 5 voor dinsdag 5 februari 2008. Een avond te dweilen. Variaria. Variaria. Variaria. Variaria. Nou, ik uh, loop net van de grote markt af, en het is hier een, uh, een drukte van die welste hier. <lacht> Er loopt nu de Fortuinstraat in en die uh, is hier nog veel drukker uh, dan ik verwacht had. Gaat... Er komt de strooiwagen met de strooi. De auto wordt gaandeweg steeds drukker hier. De cafeetjes zitten helemaal bomvol. Ik weet niet wat ze hier aan het doen zijn, maar volgens mij is het een soort hindernis. Er zijn mensen die hebben allemaal uh, straat waar heel veel mensen naar komen kijken. Ze hebben hier, uh, ik geloof dat het beursplein is, Daar hebben ze er uh, een stukje afgezet, zodat mensen een act uit kunnen voeren, iets met politie en een kruiwagen, maar ik snap er helemaal niks van, ja, dat geeft niet, het is wel leuk om te zien. treppen staat ze uh, zijn een en ze zitten achter de stel vuilnisbakken. Ja, ze zijn achter de bakken, achter baks. Nou, ja, het zit overal vol. Het feestvierende mensen. <laughs> nou, we zijn er zijn ook een paar ladder zat. Dus oh, zat met een ladder. Mag ik even karroken? Uh, ik weet niet of dat kan met dit ding. Ja, maar het is een speciaal masker ervoor. <laughs> ja, maar dat het, er staat kolvers op, dus het kan. Kent het? Hallo! <laughs> Hij doet het hoor! Hallo! Groeten doen aan mijn moeder! Groeten doen aan mijn moeder! En aan mijn vader! <laughs> Ik aan mijn poes! En aan, de, aan zijn poes! Hey, hey Jill! Jill, tot vanavond! Ik je hart! <laughs> Ik ben ook erg aaibaar hoor. Ja, ik zie het. Maar wij hebben een eipot. Oh. Wat moet ik me mee doen? Ah, Aien! Ja! Oh. Oh, oh, oh, ik ben ook zo dom als het achterend van een verkennen. Ja. Uh, euh, Zou maar zeggen, een potlood met uh, allerlei uh, juwelen die de lied zien? <laughs> Er staat een vrouw op een trampoline. En er staan een paar mensen in Mohammedanse kledingdracht. Die staan op springen. van Maak er een foto van! Oh, het zijn Mosselmannen. <laughs> maar ze praten wel erg vriend voor Mosselmannen. Oh ja, Mosselmannen zijn natuurlijk ook mogen met medanen. Ja, dat wordt een beetje het probleem. Er staat een auto in de weg. Hoe moet je dan in een auto Ja, dat je wij ook al. hier een zombie. Ja, nee, maar dan sturen toch over elkaar. Ja, hetzelfde zes niet. die had nog eerder thuis moeten zijn, denk ik. En daar ga je nog een microfoon in, joh Ja. Nou, ik ben hier op de, de haven, de gedempte haven. We gaan langzaam uh, richting de Dubbelstraat. Er staat uh, geen Ikea, er staat wel het logo van Ikea, maar die staat op uh, IA. Kom nog even lekker in een half uur speulen hier in de bollebak. De bollebak! The She It's been said, for the more Dat uh, bergen beweegt. <lacht> Dat is natuurlijk iets van mij. Om allemaal mijn puntjes kwijt te raken. Alleen wat zijn ze nou aan het doen? Schouders, lekker, heel rustig. Laten we er helemaal mee voeren op de muziek. Doe het allemaal maar mee thuis. En één. Een... En twee, en dan op die knieën. En hem ook. Vijf, zes, en zeven, school. En acht, wat de spanning Dag, bedankt, Zuid. Nou, we zijn hier op het einde gekomen een beetje snel er doorheen gelopen We gaan we straks een cafeetje binnen zo is Ah, hier moet ik zijn. Dat wel school. Neem aan dat je hier kan leren bijlen. Meneer Edwijler, uit de Dwijlschool. Er komen steeds meer mensen bij en eerst moet de school vol zijn voordat ze beginnen te dweilen. Hey, ik versta er helemaal niks van. Er komt uh, een andere in honderd drumband langs. Ja, we gaan lekker dweilen en dan gaan we het één keer voordoen. Link in, linkerhand de lucht in. rechterhand de lucht in. En de rechterhand door de lucht in. Tweede lucht in. Een beetje door je beetje naar beneden zakken. Het telt dit tot drie. Twee, was was, maken, ja? Eén, Eén, twee, gaat de drie. Drie. Hey. met z'n <laughs> de armen zomaar hier. Ja, dat was lekker! Nee, nooit meer. Nooit meer vergeten. Ik zou kijken, de Nou, dan weten we ook weer hoe te dwijlen dus. is ja. ja. 왜냐하면 <웃음> 지금 <웃음> <웃음> <웃음> Wat een nice, eh? bewijs hè? Ja. Oh. Gaat aan, ja. Is het gezellig? Heel gezellig. Ja, vind ik ook hoor. Dat huh? ja, vind ik ook. Juist. juist. Ik kan alleen een, uh, ik kan drinken, want ik heb hartstikke dorst. Ja, de bar is niet makkelijk te bereiken, hè? Ja, ik ja. van je wel kregen tegen de drank bijna niet uit geslo maar ik sta aan de bar in ieder geval Ga dan zo zingen. Nee. Ik wou daar cool zingen, maar ik kan niet zingen. <laughs> ik wil alleen maar een cola hebben. He, wil je alleen maar cola? Cola. En worden omroepen. Ze dus krijgen de drank niet aangesleept. Wat zeg je? Ze dus krijgen de drank niet aangesleept. Ja. gaan doen? Stel dat naast nou gooien. Dat is meer scherm dan bier uh, hoor. Ja. Dat goed tafel. hoor. Cola. Nou kan een stuk aan tapen, de vrouw je ik, eh, ik ga hartstikke van mijn stokje als ik bier drink. Ja? Ja, ik ga... niet tegen. Nee. Ik word niet goed. Veel plezier. Als maar leuk hebt hè? Als het maar leuk hebt. Even uitkomen. Hè? Stiekem naar mijn zin. Ja, ik uh, moet nog even beginnen. Oh, ja. heb je al geleerd hoe je moet dweilen? Sorry? Heb je al geleerd hoe je moet dweilen? Nee. Daar is een eentje verderop is een dweilschool. Ah, aan, eh? de aan de andere kant van de single is een, uh, een dweilschool. Dan kun je leren dweilen. Ja. Ik denk dat daar waar je naartoe moet dan. <laughs> dat, is de eerste keer dat, dat is de eerste keer dat ik hier ben. Hé, hey, bedankt hè. Ja, ik heb het toch meer naar ik nodig heb. Ik drink niet zoveel. Nee. Als, ik, als ik één biertje drink, dan ga ik eh, plat. Dan ga je plat op. Ja. <laughs> Mijn oren tuteren nog steeds zeg. Shierig. aangeleerde vaardigheden. De Gezellige boel hier! Nou, ik heb even meegedanst. Ik moet zeggen dat het uh, heel erg uh, gezellig was. En, uh, als je nog nooit uh, gedweld hebt in Belpsoe, dan zou ik dat zeker aanraden, want het is hartstikke gezellig. Jeetje. Als je wilt reageren op deze aflevering, ga dan naar variaria.wordpress.com of stuur een mailtje naar variaria.gmail.com